gemeente zoals ik daar straks ook heb aangegeven en zoals u dat wellicht ook weet dan moeten wij afscheid nemen van onze diaken broeder van der stegen van zijn vrouw Anita en hun kinderen omdat zij begin augustus hopen te verhuizen naar herksen een buurtschap wat valt onder de gemeente van weijen en nog wel naar de ouderlijke woning ik zou bijna zeggen terug naar je wortels een keuze die dat mag ik toch wel zeggen dwars door de strijd en de aanvechting heen in biddend opzien tot God tot stand is gekomen want dat is een beslissing die je samen met Anita niet zo zo hebt genomen en trouwens verhuizen dat doe je ook niet zomaar want je moet loslaten je moet niet alleen je dozen oppakken en je huisraad... maar je moet ook zoveel los en achterlaten. En de consequentie van die verhuizing is toch ook... dat je het ambt van diaken wat je ooit hebt gekregen... uit de hand van de grote diaken Jezus Christus aan hem moet teruggeven. Hij weet ook waarom. En het is ook ons gebed dat hij jou de genade geeft... om dat ook terug te geven. Want wij hebben gemerkt als kerkenraad maar ook in het midden van de gemeente, dat je het ambtelijke werk gedaan hebt met de vreugde van je hart. En we hebben ook gemerkt dat je vrouw Anita je daarin heeft gesteund, geholpen ook, heel wat uurtjes afgestaan. En als kerkraad mochten wij ook dankbaar gebruik maken, eh, niet alleen van je kennis wat het materiële betreft, maar ook van je kennis wat de geestelijke dingen betreft. We willen jou daarna, de Heere, heel hartelijk voor danken. De zegen is voor hem. Wat je hier voor de gemeente hebt mogen betekenen. En weet je wat ons ook opgevallen is? Je hebt het ambt gekregen. Maar je hebt daarmee de hele gemeente willen dienen. Niet een bepaalde doelgroep of zo. Dat is mooi. Dat mag best eens hardop gezegd worden om de hele gemeente te dienen. Te zoeken wat de gemeente hier ter plaatse nu nodig heeft. Die gave heeft de Heer je gegeven. En daarom broeder Jarko en ook Anita, na de Heer veel dank voor alles wat je voor ons hebt willen doen. Voor de gemeente Gods die hier in Hasselt is. En we wensen jullie ook Gods nabijheid en zegen op je nieuwe stek in Herkse... maar ook binnen de gemeente die de Heere daar ook heeft. En de Heere stellen je ook daar tot rijke zegen. Gemeente, ik heb een voorstel om Jarko en Anita met hun kinderen... voor zover dat mogelijk is om hen staande toe te zingen... het gebed uit Psalm 121, vers 4... De Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ram bewaar. De Heer het zij ge in of uit mocht gaan. En waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u, zal eeuwig jullie behoeden. Psalm 121, het vierde vers.